6 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De vuurwerkverkoop is zojuist begonnen. Vanaf 6 uur mogen de verkooppunten hun deuren openen. Afsteken van vuurwerk mag pas op Oudjaarsdag. Wie dat eerder doet, kan een boete krijgen van 100 euro. De laatste jaren gaan steeds meer stemmen op... om het vuurwerk voor particulieren aan banden te leggen. Een aantal gemeenten heeft vuurwerkvrije zones ingesteld. In het zuidoosten van India zijn zeker 23 doden gevallen bij een treinbrand. Negen reizigers liggen met brandwonden in het ziekenhuis. In het treinstel zaten 67 mensen toen de brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Zuid-Soedan zijn de eerste versterkingen voor de VN-macht aangekomen. Het zijn 72 politiemensen uit Bangladesh. Ze gaan helpen bij het herstellen van de orde in het land. Waar deze maand etnische gevechten uitbraken. Binnenkort komen er duizenden extra militairen om de 8000 internationale troepen in Zuid-Soedan te helpen. In Amsterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd rond 10 uur gevonden in de wijk Slotermeer en verkeert in levensgevaar. Over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij kan de politie nog niet zeggen. Het Russische schip, dat bij de Zuidpool vastzit in het ijs... zit nog muurvast. Een Chinese ijsbreker is weer vertrokken omdat het ijs te dik werd. Nu wachten de tientallen opvarenden op een Australische ijsbreker. Die is er op zijn vroegst morgen. Op het Russische schip is nog genoeg eten en drinken voor een paar maanden. In Tirol is een Nederlandse skier in een lawine terechtgekomen... en gewond geraakt aan zijn knie. Hij wilde buiten de piste een helling afdalen, maar veroorzaakte een lawine...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 Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. En eigenlijk voelt dat ook bijna alsof mijn laatste uur heeft geslagen. Dat geldt in ieder geval zeker voor deze plek. Deze nacht achter deze microfoon, maar er is vast en zeker leven na de radio. Daar kunnen heel wat collega's die mij zijn voorgegaan in hun vertrek over meepraten omdat het mijn laatste nacht is, heb ik alle vijfde uren zelf kunnen en mogen invullen. En dus zijn er louter en alleen helden langsgekomen. Mooie denkers, bevlogen makers, stoere vrouwen, vrijmoedige vertellers. Die mij in het hart geraakt hebben in de afgelopen jaren. En in dit uur een bijzondere gast in een heel bijzonder programma getiteld... Brief aan mijn jongere ik. Dat zijn gesprekken... Met mensen die terugkijken op hun leven naar aanleiding van een brief die ze aan hun eigen ik van ongeveer 20 jaar oud schreven. En ik heb gekozen voor de aflevering met verpleegarts en schrijver Bert Keizer. Onder meer bekend van zijn boek Het Revrein is Hein. Nou, dat is al zo ruim 20 jaar geleden verschenen, bijna 20 jaar. Eerder dit jaar verscheen tumult bij de uitgang... lijden, lachen en denken rond het graf. Voor dit programma gaan we heel even terug in de tijd... maar het is slechts een paar jaar. In 2009 was Jurgen Maas in gesprek met Bert Keizer. Brief aan mijn jongere ik. Prominente Nederlanders schrijven een brief aan zichzelf... toen ze rond de twintig waren. Het heeft natuurlijk geen zin, maar ik zeg het toch... Misschien moet je iets minder lezen en iets meer leven. Welke dromen werden er gedroomd? Welke idealen nagestreefd? Of is alles toch anders gelopen? Ik ben altijd iemand die op een misschien wat minder voor de hand liggende manier... maar dan toch iemand die herhaalt wat anderen al gedacht hebben. Brief aan mijn jongere ik. Heeft het leven gebracht wat er vroeger van werd verwacht? Je grondwaarneming over de aard van het menselijk bestaan... Die ga je wel bevestigd zien. Het is veel moeite en getop. Jij zult dertig worden en niet gelukkig zijn. En mooi doorleven. Vandaag de brief van Bert Keizer. Bert Keizer wordt geboren in 1947 in Amersfoort in een katholiek nest. Als Bert 11 is, overlijdt zijn moeder. En al vrij snel verruilt hij de kerk voor de Beatles. Na de HBS werkt hij een aantal jaren in een fabriek. Daar voelt hij zich doodongelukkig. Eind jaren 60 belandt Keizer in Engeland... waar hij filosofie gaat studeren. Na terugkeer in Nederland kiest hij voor een studie geneeskunde. Hij is vervolgens korte tijd werkzaam als arts in Kenia... en nu al bijna 30 jaar verpleeghuisarts. Keizer beleeft zijn doorbraak als schrijver in 1994... met het refrein is hein, dagen uit een verpleeghuis. Jurgen Maas in gesprek met Bert Keizer. Je bent een jongen, dus wil je graag een kras achterlaten op de muur van het leven. Henkie is hier geweest. En maak daar nou een beschaafd en aandoende krasje van. En hou op jezelf te treiteren met voorbeelden waar je toch niet bij in de buurt komt. En waar je weinig anders aan ontleent dan het gevoel dat je toch niks kunt. Wittgenstein, Larkin, Beckett, Dickinson, nee, daar zitten geen wielrenners bij. Allemaal schrijvers en of denkers. Eén ding wordt je bespaard en dat is een ontmoeting met een held. Je zult wel beroemde mensen leren kennen, maar er zit nooit een van je aanbedenen bij. Dus Lennon, Camichold, Russell of Reven, die zullen je die streek nooit leveren. Is die kras op die muur van het leven, hè, die u hebt achtergelaten, al groot genoeg? Oh, ik moet het zeggen, want het leven is nog niet voorbij. Ik was nog niet klaar. Um, ja, want als ik het vergelijk met wat ik ooit vreesde, namelijk dat ik echt helemaal niets zou achterlaten... Dan. Um, en, en nu heb ik tenminste iets. Ja, hoor, dan is. Ja, ja, ja. als ik nu zou doodgaan, zou ik in ieder geval niet sterven met een gevoel van. Uh, oh shit, ik heb helemaal niks gedaan. Nee, dat zou, dat zou ik niet hebben. Nee, maar dat was dus wel belangrijk. Ik had een hele grote vrees, ja, dat ik als een. Um, als iemand zou doodgaan die, uh, die, nooit, die nooit gezegd had wat hij ervan vond. En uh, ik vond het wel een vreselijk gedachte, dat ik zou sterven en nooit iets geschreven zou hebben wat anderen ook lazen. Ik kan het ook niet helpen Het was echt een, een brandende ambitie. En het idee dat het niet zou lukken... kon echt mijn avond verpesten. En is er dan iets waarvan je kunt zeggen... kijk, daar ben ik nou echt trots op? Ja, maar dat zou ik dus dat feit noemen... dat ik ooit een tekst heb gemaakt... waarvan een uitgever vond dat ja, moeten we doen... en waarvan een, een flink aantal mensen hebben gezegd... hij heeft gelijk, het is een boek. Begrijp je? Ja, en da, da, da, da, ja dat is wel een keer gelukt. Daar ben ik wel tevreden over. Nou, dat is al vijf keer gelukt nu. Ja... Ja, ja, maar die eerste keer, die is onvergetelijk. Kijk, als je met een manuscript rondloopt, heb je niks. Je een stapel papier. En je staat in de opruimlaan van die villa waarin de literatuur woont... maar je bent toch een lulletje hè, die op die landweg staat met zijn fotjes. En um, zo beleefde ik dat ook echt. En ik dacht, daar binnen, daar woedt het leven. Maar goed, daar kom ik natuurlijk nooit bij. Ik kende ook niemand in die wereld. En uh, ik vergeet nooit... Ik had mijn manuscript voor het Vrijnes Heijn had ik gestuurd naar alle uitgevers in, uh, in Amsterdam en omgeving. En uh, iedereen stuurt natuurlijk terug, past niet in het fonds. En, uh, toen uh, uiteindelijk kwam ik bij Sun terecht in Nijmegen... en die uh, belde mij op, Henk Hoeks, de redacteur... en die zei, uh, ja, het zal al wel vergeven wezen... maar goed, we willen toch nog een poging wagen. Hè. Wilt u misschien... Het duurde even dat hij tot mij doordoen. Deze man wil, wat ik heb geschreven, wil hij gaan uitgeven. Gaat hij een boek van maken? En ik heb die middag... Heb ik, geloof ik, twee centimeter boven de grond gelopen. De hele middag. Dat is... Hoe doe je dat? Ah, jongen, dat is zo'n leuk gevoel. Ik kan dat nergens meer vergelijken. Dat is bijna als een kind krijgen. Dan heb je, dus, dan heb je echt het idee van: shit. Ik ben, ik ben er. Ik ben er. Ik ben aanwezig. Ik doe het toe. Ik doe het toe. Ik was toen ook zo opgewekt en optimistisch over alles. Ik kon iedereen wel kussen. Dat, ik weet nog goed. Dat was een man die wilde zijn moeder van afdeling A naar afdeling B krijgen. En... In het verpleeghuis waar, je In het verpleeghuis werkt. waar ik werk. En, um... Nee, juist andersom. Die man wilde dat zijn moeder niet naar de dementenafdeling ging. Wat altijd een, een, een zeg maar, vechtpunt is in het verpleeghuis. En mijn moeder is niet mens dus die hoeft niet. Meer. Dus die man die sprak mij later, na dat telefoontje van Henk Hoeks... over zijn moeder. En toen zei ik tegen hem... meneer X, ik ben zijn naam vergeten... uw moeder hoeft natuurlijk nooit naar een dementenafdeling. afdeling Ik denk, hij mag, hij mag ook delen in mijn lol. Die zusters van die afdeling hebben me daar nog jaren over achtervolgd. klojo, hoe kun je dat nou zeggen, zoiets nou goed? Dat was de euforie. Dat was, ja, ik was zo gelukkig. Ja. Ik denk dat het een beetje met mijn milieu samenhangt. En dat wil zeggen, niet dat wij ons thuis zo zeg maar, uh, getrapt voelden... zo in een hoek gezet, maar, maar wel dat we erg in ons eigen spoortje moesten blijven. Dan heb je, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja, toch gebruikte u net de woorden brandende ambitie. Ja, dat had ik heel sterk, ja. Maar niet van huis uit meegekregen, kan ik u verzekeren. Nee, echt niet. En u wilde ook tot die wereld behoren, hè? want u noemde ook net een, een, in het fragment... een aantal schrijvers en dichters, karmichelt, Reven, Wittgenstein, Beckett. Speelt jaloezie dan ook een rol bij u? Als u die schrijvers helden noemt? Nee, want ik noemde ze, ik, ik ze zo ver bij mij vandaan... dat kon je niet jaloers op zijn. Je? Ik, ik zat in een hele andere atmosfeer, op een andere, andere planeet. Ik kon daar toch niet op het komen. Nee. Maar dat wilde u wel. Ja, later wel. Ja. Ik denk dat voor mij waren ze emancipatoire, om het zo maar te zeggen dan. Ik ben er wakker van, van die mannen. Reven Elsot, uh, Kamichel, die drie eigenlijk, hè? Wie van die drie zou u nou daadwerkelijk hebben willen leren kennen? Want daar uh, refereert u in feite ook aan in uw brief. Eigenlijk, nou ja, alle drie, maar het meeste reven, denk ik. Nu niet, nou ben ik een wat oudere man, denk ik mij ging in godsnaam... wees blij dat, dat je bespaard is gebleven. Ook door, de, misschien ook door het demasque, wat het zou opleveren. Dat zijn vrij vervelende mannetjes blijken te zijn, in sommige opzichten. Zoals iedereen dat natuurlijk is. Maar dat doet niks af aan hun scheppende arbeid. Maar u zegt, dat zit in elk mens, dat nare mannetje. Waar zit dat bij u dan? Um, ik bijvoorbeeld zo, hè, omdat ik dus nu word uitgenodigd... om een negatief beeld te geven van uh, mezelf... of een aantal negatieve dingen van mezelf te laten paraderen. Dat lukt je nooit hè, zonder dat je je bewust blijft... dat je voor de radio hè, tegenover Jurgen Maas... op uitnodiging dan een paar lullige dingen over jezelf wilt zeggen... Daar krijgt, daar krijgt de luisteraar weinig te horen. Daar geef ik toch die dingen prijs... waarvan jullie allemaal uh, denken... oeh, dat wist ik niet van hem. En waarvan ik zelf denk, dit stelt niks voor. Noem maar dan één. Ik denk dat ik een meegaan typje ben op het oppervlak. Dus uh, ga je mee naar Spakenburg... dan zeg ik, uh, maar ik denk dat die andere dat graag wil. Dan denk ik, ja, ik ga wel mee. Maar dat ik dan toch nog tijdens het bezoek aan het Spakenburg... vrij lang in mezelf kan blijven lopen zeiken over. Godverdomme, Spakenburg, dat ja. doe ik hier. Zeg dan meteen, ik wil niet mee naar Spakenburg. En waarom doet u dat dan niet? Om ook oh, bang voor liefdesverlies. Angst om tegen te vallen of... Faalangst, uh... op een bepaalde manier. Angst om mensen teleur te stellen. Uh, ja, heel sterk, Jim. Maar dat is een goede eigenschap voor een hulpverlener. Voor een hulpverlener wel, maar voor een individu lijkt het me soms... Verdomde lastig. Ja, nou, ik denk ook niet dat het bij mij... pathologische proporties heeft. Ik denk niet dat ik dan in deze... huiselijke kring ja, keer, ja, dat begrijp ik. Lang, lang zou kunnen toeven. Ja. Maar, maar waar komt het vandaan dan? Ik denk een soort... Um, eigen agenda voeren en... Um, misschien in een groot gezin, maar nu... dit is een beetje speculatief, hoor, dat je... toch maar meerent, hè, met, met, met, met... waar de meesten heen gaan, kan je maar... het beste bij neerleggen, want... Je kunt u toch niet uh, op je eentje op positie voeren en zeggen... ik ga niet naar Sparkburg, ik wil naar Brussel. Denk ik. Maar ik ben wel erg geneigd om aardig over te komen. We gaan terug naar 1969. Tien jaar na de dood van mijn moeder. Ik tref mijn jongere ik in de eetzaal van Dartington Hall in Totnes, in Devon, in Engeland. Hij is verliefd op Jackie, die in dit oude buiten van Henrik de VIII een een en dramaopleiding volgt. Hij zit niet te eten in die prachtige eetzaal, maar is tafels aan het dekken. Hij werkt er in de keuken als afwasser, fornuisstoker, schoonmaker en groentekok. S'avonds leest hij Russell's History of Western Philosophy... dat hij in de bibliotheek heeft ontdekt van Leonard Elmhurst en Dorothy Whitney, de eigenaars van het landgoed. Terwijl hij netjes de vorken en messen poetst... alvorens ze op de tafels te leggen, overdenkt hij zijn vooruitzichten. En dan wordt hij bang, want hij denkt... shit, stel dat ik op een wijze nog steeds dit soort werk doe... waarvoor ik mezelf vergeefs probeer te troosten... met het feit dat ik s'avonds zulke goede boeken lees. verdammen. de gedachte alleen al. Goed dat je hier zorgen over maakt, zegt mijn later ik... want je zou erg ongelukkig worden langs die route. Maar je zorgen leiden wel ergens toe. Die angst gaat je voortdrijven. Niet naar glorieuze, maar wel naar respectabele verrichtingen. Dit fragment het begint met de zin, en dat is ook het echte begin van uw brief. We gaan terug naar 1969, tien jaar na de dood van mijn moeder. Ja? Vervolgens komt die moeder nauwelijks terug in uw hele brief. Ja? En uh, wat is uw vraag? Welke impact die dood van uw moeder heeft gehad, natuurlijk. Dat is een hele moeilijke. En dat is, het is zo moeilijk omdat die, uh, die dood van mijn moeder... Ik was de jongste van zes. En mijn moeder was al een jaar ziek toen zij eindelijk stierf. En uh, zo bedoel ik het ook, hè? eindelijk stierf. Het was een vervelend ziekbed, het duurde lang. Zij had levercirrose. En mijn moeder was al zo lang niet meer in staat om... Uh, om zich liefkozend of, of leuk of moederlijk of zo over mij heen te buigen. Dat was, dat kon ze eigenlijk al zo lang niet meer. Al maanden niet meer. Misschien al een jaar niet meer, snap je? En um, dat ze zo lang ziek was, betekende ook dat ik mij begon te vervelen als jongetje op ziekenbezoek. Elke avond moesten wij naar het ziekenhuis. En het was een prachtige zomer. Dus ik wilde s'avonds na het eten op straat donderjagen met mijn uh, buurjongetjes en buurmeisjes. Wij speelden gala, we gingen altijd badmintonnen. Maar ik moest naar het ziekenhuis. Het bezoek was van kwart voor zeven tot half acht. Ik kan de route dromen die we liepen. Ik weet de kleren nog die we aanhadden. Ik weet hoe onze voetstappen klonken in die gang van het ziekenhuis. Er was een bepaald stukje graniet waarbij een beetje... er zat een soort kelder onder waarbij je stappen mooie, zware echo kreeg. Dat weet ik allemaal. Maar ik weet ook dat ik dat zo zat werd op een gegeven moment. En die moeder die, die bleef maar ziek. En op een dag vroeg ik aan mijn vader... Uh, pa, wanneer komt ze nou naar huis? En toen zei hij, ze komt nooit meer naar huis. Na enige weifeling. En uh, dat vond ik toen wel knap... stom van mezelf dat ik dat gevraagd had. Een soort overtreding van... je wist dit toch. Waarom moest je dat tabernakel openbreken? Het was een gekoesterd vreselijk geheim. En waar we allemaal een beetje omheen sjouwden. En toen zij overleed... ehm... Uh, was ik niet opgelucht of zo, maar ik weet wel dat mijn verdriet bij, het, bij haar doodsbericht kwam eigenlijk uit uh, ergernis over het feit dat ik de avondvideaar niet kon lopen. <tosses> ja, nou jij weer. En dat zat zo, dat, ja, daarvoor had ik hem ook al niet kunnen lopen, want toen had ik uh, uh, hem een hielbordje gebroken bij een uh, sprong in het bos. En dan ging ik alweer de avondvideaar missen. Dus... <tosses> <laughs> mijn vader zei, jij gaat niet zingen langs de weg lopen... Hè, terwijl wij voor je moeder uh, zitten te bidden. Nee, lijkt me oh, terecht. Is... Ik heb daar een soort, uh, nou, geen vroeging over... maar wel een soort een, een onvrede over het feit dat ik... geen duidelijk door mijzelf gemaakt beeld... Hè, of door mijzelf uh, opgelopen beeld van mijn moeder heb. Dat is, dat is vrij vaag. Dat is allemaal bij elkaar gesprokkeld hè, uit heel veel verhalen van anderen. Ik heb wel een paar psychiatervrienden gehad... Die mij toch eens aanraden om eens goed na te gaan denken over die dood. zodat ik op die vallei zeg maar, van tranen in mijzelf zou stuiten. Maar die vallei is er niet, zegt hij? Ik niet. denk het niet, nee. nee. Maar goed, een psychiater zal zeggen: Oh, dat zegt hij. <laughs> je moet maar eens goed boren bij hem, dan kom je er wel nee. Ik heb niet het gevoel dat ik in dat opzicht met een enorm uh, bult onverwerkt verdriet rondloop. Ik, uh, nee. ik, ik ben niet bang om daar ooit bij te komen, ik denk niet dat het er is. U ging naar Engeland om filosofie te gaan studeren, op uw 21ste. Dat klinkt iets te goed, hoor. Hij ging naar Engeland om filosofie te studeren. Nee, het zat zo, ik wilde in Nederland filosofie studeren. Dat kon niet omdat ik HBS had. Hoe viel je die? En dus je moest een gymnasium hebben. En uh, ik was met mijn vriend uh, Dikkie, een jeugdvriend, waren we in, op vakantie in Parijs. We kwamen een Amerikaanse meisje tegen. vielen allebei voor een Amerikaans meisje die is ons meegegaan naar onze geboortestad Amersfoort. Die meiden uit uh, Californië kwamen. En toen uh, dachten wij... Uh, we gaan naar Californië. Wie houdt ons tegen? En, uh, want toen werd Dickie verliefd in Amersfoort. Op een meisje. En, maar ik bleef natuurlijk zitten met dat gevoel. Ik wil weg. Want ik wilde weg bij Philips. Ik was ongelukkig bij Philips. Ik was daar als middelbare scholier. Liep ik daar in een uh, laboratorium te helpen. Bij ingenieurs die dan zeg maar, het echte denkwerk deden. Dat was niet leuk. Maar het was wel goed voor me, want ik wist toen. Ja, je moest jezelf. Brand jezelf maar eens een keer goed, hè? Aan, aan wat dat is, dan weet je dat je daar niet naartoe wil. Dus in die zin was het misschien wel goed. En toen ging ik naar Engeland om. Uh, ik was holporter in een hotel in, uh, in Devon. En toen uh, ben ik uiteindelijk in de universiteit terechtgekomen. Zo moet je het zeggen. Ja. Uh, dus, uh, en het moesten glorieuze verrichtingen worden. Nou, voortgedreven uh, door angst, schrijft u. Nu zeg ik terugkijkend van, relaxen, je had het, je had het wel erg hoog in je boel. Um, maar zodra ik echt kennis nam van een filosoof, wist ik dat ik in een hele andere liga speelde. Zoals je dat had toen je voor het eerst of uh, maar even sterker. Als je dat las, wist je van, dat kan ik niet. En dat, dat leer je als je Wittgenstein leest, leer je dat heel snel. Dat je Plato leest ook hoor. Als het je je door wat daar gebeurt op papier... Dat besef kan volgens mij heel pijnlijk zijn. Nee, nee. Bij, bij filosofen heb ik dat niet. Bij schrijvers wel. Bij, bij Beckett denk ik. <laughs> Shit, dat kan ik niet. Dat niveau kan ik niet. Nee. Maar. Nou ja, toch zat die behoefte naar dat unieke talent er wel in en dat blijkt volgens mij uit het volgende fragment. Oh. Het heeft natuurlijk geen zin, maar ik zeg het toch. Misschien moet je iets minder lezen en iets meer leven. Ja, en je legt een voorraadje aan, dat zal best, maar weet jij waarvoor? Kijk, nou durf je niks te zeggen. Beetje beschroomd type ben je dan ineens als het erom gaat... zelf naar voren te stappen en te zeggen, ik wil filosoof worden. Dat wil zeggen, iemand die de mens helemaal opnieuw zijn plaats wijst in het heelal. Of die opmerkt dat de mens te klein is voor een rol in dat geheel. Je bent overigens geen groot filosoof, maar dat merk je pas als je ze echt gaat lezen. Geef niet, je kunt schrijven, maar ook dan weer die schrom. Wacht niet zo lang met hardop voorlezen aan anderen. Dat zou je heel wat leed besparen. Ik zie een hele grote glimlach. Ja. <lacht> nou ja, ik denk dat ik uh, heel lang met dat, met dat schrijven heb rond zitten trutten. Dat eigenlijk... Uh, een beetje testlinks heb gedaan stiekem. Eh, nou ja, stiekem gewoon in mijn dagboeken. Nee, de, de ene goede geformuleerde zin naar de andere. Zingen in bad, heb ik al eens gezegd. Niemand heeft er last van. Ik vind het fantastisch klinken. En eh, hou zo. En dan die angst om daarmee naar de straat te gaan... Eh, en te zeggen ah, tegen de wereld, ik loop dat ik een boek heb. En dan maar eens afwachten of zo in de last schieten. Of zeggen van, ja, het is een boek. Ja, het is niet zo erg, maar... Ik ben dus heel slecht... <coughs> Eén ding van het leven, één ding van de lichamelijkheid ben ik echt uh, slecht in door een soort verlegenheid die volstrekt uh, die onnodig is. En dat is sport. En ik deed nooit aan sport. Op de middelbare school had ik een, een soort uh, een vrij moeizame relatie met mijn eigen lijf. Ik voelde mezelf niet mooi, was daar verlegen over en, uh, en onhandig dus en, en durfde ook niet mezelf goed te presenteren dan. Hoe zag u er toen uit? Dan? Nou, gewoon. Ja? Nee, ik zweer het je. Gewoon. Nee, niks bijzonders. Maar ik keek dan naar Dickie, mijn vriend, en naar Rudy, mijn andere jeugdvriend. En het waren allebei atleten. En ik zeg het zonder overdrijving. Als het naar het wat oh. ging, dacht ik, oh fuck, nee, ik doe het niet. Ik had geen bochel. <laughs> nee, dat helpt dan. Maar oh, blijft ik... u nou eens even serieus. Oh, sorry. Ik, ik weet niet hoe dat zat. Ik weet wel hoe het er van mij afviel. En dat was door... In Engeland um, uh, was ik verliefd op uh, Jackie. Jackie was verliefd op Beth. En um, die had geen, eigenlijk helemaal geen twijfels op mijn lichaam. Integendeel, die had er gewoon een hoge dunk van. Leuk, hè? En die begon mij een beetje... Toen was ik... Ik ben nu twintig jaar oud, hè? Dames en heren. Dat is ook niet, uh, ook niet voor zijn tijd. Maar goed. Het gebeurde. Toch een vrouw nodig dan. Ja, om een man tot een man te maken. Maar ja, een, een sleutelscène is um, de ijsbaan aan voor de Rubensstraat. Zondagmiddag, ik ben 13, 14, 15. Rudy en Dick zijn daar op hun noorden. Ik op mijn Friese doorlopertjes. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Friese fucking doorlopertjes met, met een lintje om vast te binden. Is het nu voldoende duidelijk hoe erg het was? <lacht> Even terug naar die uh, tijd op die universiteit dat u dus uh, filosofie ging studeren. En dat wil zeggen, volgens uw eigen woorden... iemand die de mensen helemaal opnieuw zijn plaats wijst in het heelal. Ja, ik denk dat dat een mooie definitie is van filosofie. Is het je wel eens gelukt om daar iets samenhangends over te schrijven? Uh, jawel, maar ik ben altijd iemand die... Um, op een uh, misschien wat uh, minder voor de hand liggende manier... maar dan toch iemand die herhaalt wat anderen al gedacht hebben... Maar ik heb natuurlijk daar nooit een uh, oorspronkelijke uh, toevoeging. Uh, zo zie ik mezelf niet. Maar laat ik de vraag van anders stellen. Die plaats van de mens in het heelal. Ja. Wat is die plaats nou uiteindelijk? Nou, ik denk Volgens Petkeizer? Wij... <laughs> Overgeschreven ja of nee, dan ja, of ja. nagepraat, dat mag. Er is niks veranderd aan de basale verbijstering hè, waarmee we naar onszelf kijken. We hebben nu niet beter door... Hoe het zit hè, met ons, dan, euh, dan Plato of zeg maar de, de oude Egyptenaar. En missen we daar iets mee? Ja, je zou één ding kunnen zeggen. En dat is dat een mens een dier is hè, dat vervallen is geraakt. Een vervallen dier. Dat is, weet je, sla. Ik heb tegenwoordig sla in de tuin. Sla kan doorschieten. Hè? Dan heb je er niks meer aan. Met die bitter gaat die bloeien. En de mens is een doorgeschoten aap. Heb je? Dus we zijn doorgeschoten. Het is op de een of andere manier zitten we met een brein wat dus al hele andere vragen stelt. En, uh, en nogmaals, we hebben daar helemaal geen. Want de antwoorden die gegeven zijn, die kun je, je allemaal in een zakje doen. En, ja, maar daarmee zeg je dan eigenlijk toch ook dat de filosofie zinloos is? Nee, want dit is filosofie. Hierover maar we komen niet denken. verder. Nou, zou de filosoof zeggen, wat verstaat u onder verder? En ik bedoel dat niet flauw. Nee. Wat ben je nou voor jezelf wel opgeschoten? In welk opzicht? Nou, uh, het feit dat je veertig jaar ouder bent dan de periode waar we het net over hadden. Ja, maar ben ik dan... Ik, ik kan niet zeggen dat ik in... Dat ik ben opgeschoten. Ja, ik ben wel opgeschoten. Als je de route naar het graf bekijkt, ben ik veertig uh, jaar opgeschoven. Als ik naar mijn lichaam kijk, ben ik niet erg opgeschoten. Dat is alleen maar achteruit gegaan, wou je zeggen. Ja. Wat zie je dan als je in de spiegel kijkt? Uh, een beetje in een buikje, maar als ik me aanstel en een beetje rechtop... dan is dat mm, vrij moeiteloos weg te, hè, Dus dat valt mee. Ik ben niet dik. Ik ben kaal, vind ik jammer. De uiterlijk is het dus belangrijk voor je. Ja, heel erg. Ja. Ik, vroeger, maar dat is heel aardig. Ik heb dat niet meer zo, omdat ik... Dat is het aardige van 61 worden dan. Vroeger, als je erotisch echt nog in de race bent, hè. Als ik dan een, uh, op mijn werk een zusterpost binnenliep... omdat ik uh, binnen moest zijn, dus koffiepauze pauze of... Uh, dan had je altijd in mijn vorige huis naast het uh, ding... had je altijd een uh, spiegel. En als de zussenpost binnenliep, zat ik, dan keek hij even hoe die eruit zag. Fantastisch, hè? als je me zou filmen, zou je... zien, oh kijk, oh god, ook ga je ze checken. Nu doe ik dat liever niet. Het is er vanaf. Shit. Bert Keizer vertelde hoe euforisch hij was toen zijn eerste boek verscheen. Het refrein is hein. Een kras op de muur van het leven van een, zo omschreef hij zichzelf, meegaand typeje... bang om afgewezen te worden. Je wordt vader en dat gebeurt op je 35 vijfendertigste. Je wordt zelfs twee keer vader, maar wel uit verschillende bedden. Nee, ideaal is het niet. Jongen, je hebt geen idee wat je te wachten staat in dat opzicht. Geen paniek, ook hele leuke en onvergetelijk mooie dingen... maar je grondwaarneming over de aard van het menselijk bestaan... Die ga je wel bevestigd zien. Het is veel moeite en getop. Het is zoveel moeite en getop... dat de aardige aspecten daar eigenlijk nooit tegen opwegen. Je denkt dat je je daaruit los gaat maken... door de eis dat je op je dertigste of gelukkig wil zijn of dood. Maar jij zult dertig worden en niet gelukkig zijn. En mooi doorleven. Laten we beginnen met dat twee keer vader uit verschillende bedden. Uh, wat, wat moet ik zeggen? Hoe dat zit... Oh, nou eerst, dat, ik denk dat we echt scheiding onderschatten. Uh, ik verliet mijn eerste vrouw, en, uh, want ik was verliefd op mijn huidige vrouw. De atmosfeer waarin dat gebeurde, de dynamiek die daar ontstaat, de manier op je dat doet, uh, jij als vader in een ander huis, je tweede vrouw als stiefmoeder voor dat kind, het tweede kind in dat uh, tweede huwelijk, die een stiefbroertje heeft, die dan twee adressen heeft. Nou, ik heb zeker het gevoel dat ik een hoeveelheid verdriet heb veroorzaakt... waarvan ik uh, dat toen zeker niet in de gaten had dat ik dat ging veroorzaken. Ik zeg altijd, als je een bron wilt hebben van voortdurend wellende kleine bitterheden... dan moet je een keer gaan scheiden. Zitten daar nog restanten van in dan nu, bij u? Ja, zeker, ja. En nogmaals, het is dus geen, uh, niet levensverwoesten, maar dat... Ja, nou goed, ik denk, als je mij door elkaar schudt en vraagt... Streep nou eens de, je, je momenten van uh, geluk, hè, waarin je zegt, ik ben blij dat ik hier ben. Fijne, fijne dag, ochtend, avond, maaltijd. Tegen de momenten waarop je denkt, uh, moet het nou zo? Of, nee, nee, nee. Dan is het natuurlijk de momenten waarop je het fijn hebt in het, op aarde. Nou, die, die zinken natuurlijk ver in het niet, dat het 1 op de duizend is. Ja, we maken dat meent wel. u niet. Dat meen ik echt hier ja, natuurlijk. Maar in het dierenrijk is dat ook zo, hoor. dat is gewoon een buffelen de hele Begrijp dag. Begrijp ik, maar ik, ik, ik heb toch het idee dat, er, dat u een soort masker van zoembaarheid draagt. Ja, dat, wat moet ik daarop zeggen? Ik, ik kom veel mensen tegen aan het einde van hun leven. Ik heb nog nooit iemand gesproken die tegen mij zei... aan het einde van zijn of haar leven, ik heb een rot leven gehad. Nog nooit. Hoe vind je dat? Vind ik het zo leuk. Als mijn, en als je het aan mij gaat vragen straks op mijn sterrenbed... heb je een goed leven gehad dan zou ik zeggen, ja, ik heb een goed leven gehad. En wat bedoel ik dan? Nou, ik heb liefde gevonden, ik heb liefde mogen geven. Ik heb kinderen gekregen die, die het redelijk doen. Hè. Ze, ze slaan geen vrouwtjes dood in het park. En, en nou, dat is het dan wel. Oh, en ik heb een boek geschreven. En dat boek verkocht. En dan zou ik zeggen, dus ik heb een goed leven gehad. Ik heb niet al te veel verdriet veroorzaakt, hoop ik dan maar. Maar ik zou ook zeggen, hoor, ik heb een goed leven gehad. Terwijl die slechte momenten... veel meer zijn dan die gelukkige momenten. Ja, dat weet ik zeker. Maar ja, ik denk dat je daar maar mee moet leven. En dat is niet, zeg maar... Um, veel mensen houden de schijn op van een mooi, mooi leven, volgens mij... om, om zeg maar, de pijn weg te stoppen. En u houdt een beetje de schijn op van een ongelukkig leven... om een bepaalde pijn weg te stoppen. Een beetje Hans Dorrestein-achtig. Moest nou, ik ook aan denken toen ik uw hele brief las. Ik vind toch iets grappiger dan Keizer. Dat is zeker waar. <lacht> vind je niet, ik kan zo eerlijk zeiken. <lacht> Maar ik vind wel dat... Um, door de band genomen... vind ik het een klote planeet. Even op zo'n zegt. Omdat We hebben het net gehad over ouder worden. Wat is daar leuk aan? FSA. Fuck sweet all. Ik vind het helemaal niet leuk om oud te worden. Rot toch op? Ben je dan terug naar je zestiende... toen ik met die Friese doorlooptjes op die ijsbaan stond... met de te schamen voor alles? Nee, dank je wel. Ik hoef er niet naar terug. Maar 24, zou je dat niet willen? Nee... Ik wist bij God niet wat ik moest doen. Ik kwam uit filosofie. Ik wist niet wat ik zou doen. Wat moet ik gaan doen, verdomme? Ben is dit een zo... pose? Ben nee, keizer of de is... Nee, ik ben ernstig. Weet je wat ik leuk vond? Wittgenstein voor het eerst lezen. Ja, Met dat gebeurde ook maar één keer. Ja, nee, daarom zeg ik je. De, de, de momenten die toen mijn zoon geboren werd... toen ik van een uitgever te horen kreeg, je boek wordt uitgegeven. Maar ja, dan had je dus wel die eis voor uzelf, op uw dertigste... of gelukkig zijn... Of de dood. Ja, en dat is dus grootspraak. Dat wil zeggen dat je je in het leven laat afschepen met een uitermate magere body. Omdat je ook maar een aap bent. Een doorgeschoten aap met een overdreven heldere oogopslag. Die een enorme hoeveelheid shit met zich mee En accepteert als, ja, what the fuck, ik kan het ook niet anders regelen. En dat is dus uh, dat is echt grootspraak, uh, eigenwijze, uh, ja. Typisch adolescentenpraat. Dus Je hebt wel degelijk uw verwachtingen bij moeten stellen. Ik denk niet eens dat je ze bijstelt. Je hebt niet eens in de gaten die verwachtingen jou al lang ontglippen. Dat je die al niet meer koestert. Mijn moeder stierf op 54-jarige leven aan een rotziekte. Waar niks aan te doen was. Het was een waardeloos ziekbed, kan ik je vertellen. Ze begon door te liggen. Het was een hete zomer, heb ik je verteld. Ze stonk. Ik kan het niet anders zeggen. Ze stonk. Het nare wonden. En die vrouw moet omringd door haar zes kinderen... waarvan de jongste ik dan was, een jongetje van elf... Mm -hmm. moet die afscheid nemen van een leven waar ze op geen enkele manier mee klaar was. Ze was geen tachtige. Nou, ik moet zeggen, een plek waar dat gebeurt, vind ik een rotplek. Ja, maar kijk u nou eens naar buiten. Ja. We zitten eh, bij maar, u thuis. Nee, nee niet doen, dat kan je niet wegschroven. Nee, dat, ja. Kijk naar buiten. We zitten hier in de helft van een nieuwe stollenboerderij. We kijken naar buiten. Ik, ik, kan niet, ik zie niet eens huizen. Misschien twee kilometer verderop. Ja, de koeien grazen, nou, de schapen hier grazen in de wijn. Maar dat kijkt dan niet wegstrepen? Je kunt er niet zeggen van... oh, maar dat maakt het sterfbed van jouw moeder in ieder geval tot een. maar je begrijpt wat ik bedoel met die opmerking. Ja, het is en-en. Ja hoor, dus en, en, ja, dus dat, dat soort dingen die zijn er ook, dat weet ik wel. Staat dat er altijd al in? Dat toerbergen, ja, zeker. Maar ik heb altijd gedacht, dit wordt natuurlijk beter. Als ik maar twintig ben, als ik maar een vrouw heb... als ik maar een studie heb, als ik maar een beroep heb als ik maar een huis heb, ik met de kraan open. Stap er dan uit. Nee, want er zijn veel, te veel mensen die met mij samenhangen. En die, die, die, je zelfmoord lost helemaal niets op. Want als je dood bent, dan kun je niet zeggen van... hé, hè, daar ben ik vanaf. Dat moment maak je niet mee. Die opluchting die je zoekt in zelfdoding... die bestaat helemaal niet, want dan ben je dood. Nee, ben je betalen, maar dat heb ik aan de man. ik kan me ook voorstellen dat veel luisteraars nu denken... Wat zweert die keizer toch? Wat maakt hij zichzelf toch moeilijk? Dit is een kwestie van. Uh, ik word morgens niet wakker en denk: mij, het is een rot leven. Het blijft een klote is dat, dat is niet. Dat is, zo loop ik ook niet rond op mijn werk. Mensen weten jullie wel dat. Zo, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik ben ook geen slecht gezelschap met dat opzicht. Ik hou van de geintjes. Je kent mij er best bij hebben op schoolreisje. Ja? Maar, je, maar, je, maar, als je dus, maar we zitten nou op een hele andere manier samen te praten. En dan neem je een soort afstand tot het geheel. En dan. Dan zeg ik dit soort dingen. Ik vind het een rot vanheid. Ja. Ik heb natuurlijk wel iets geleerd in het verpleeghuis door te luisteren naar mensen. En ik heb nog nooit iemand ontmoet die in het leven niet regelmatig met zijn of haar vingers flink tussen de deur zat. Allemaal. Geen maar u, u dus ook? Ja. Behalve die echtscheiding. Uh, ja. Nou, dat is. Ja, behalve die echtscheiding, alsof dat dan zo'n incidentje was. Ik, ja, ik heb wel een voorbeeld, want ze is overleden. Daar kan ik iets over zeggen. Mijn stiefmoeder die werd dement. Ze was 89, 90 jaar oud. Ze woonde in het huis in uh, Amersfoort, in ons ouderhuis. En uh, wij, de kinderen, drie jongens en drie meisjes... die hebben besloten om haar te laten opnemen in een verpleeghuis. Tegen haar zin, uiteindelijk met een rechterlijke machtiging. Zij was daar dood, ongelukkig. Maar wachtte tegen haar wil in? Ja... Dat kan. Als iemand ernstig de Ja, dat is, begrijp ik. Ik begrijp dat dat ja. kan, maar dat je het doet. Ja, nou ja. Wat ik wil zeggen is... dat je... Uh, dat je maakt zo'n vrouw ongelukkig. En waarom, waarom deden we dat nou? Omdat we geen van allen bereid waren om... onze woning en ons gezin te verlaten... en bij haar in te trekken. Maar dan had ze niet naar een verpleeghuis gehoeven. Het dubbele daarvan was... dus zeg maar het extra ongeluk... Dat het je stiefmoeder is. Bij je eigen moeder. weet je. al dan niet hoeveel je. van bij je stiefmoeder. denk je van. zou ik, het bij mijn, zou ik dit bij mijn eigen moeder nou ook gedaan hebben? Wat natuurlijk geen prettige vraag is. Hoe, hoe legde u dat haar uit? Nou, dat viel niet uit te leggen. Want ze vond het volstrekt onnodig. En eenmaal in het verpleeghuis. Uh, was ze alleen maar verwijtend. En, uh, alleen maar verwijtend. Het heeft. iets meer dan een jaar geduurd, denk ik, die opname. Dat was ellendig. Spijt? Ja, nou, kijk, uit mijn wijfeling nu hè, spreekt al de twijfel. Ik denk wel dat... Ach, we weten ook niet goed of we het, als we het anders hadden aangepakt... hoe we het dan zouden uitgepakt hebben, snap je? Weet je hè? Nee, goed, maar u moet natuurlijk dagelijks families... met een, uh, een ouder in een verpleeghuis. Ja, maar dat loopt... Meestal loopt dat wel los, hoor, die opnames dat iemand echt, um, nou ja, nu ga ik eens zitten vergoelijken. Nee, je hebt misschien wel gelijk. Veel dementen, ook als ze lang in het verpleeghuis zitten... weten nog altijd, dit is niet mijn huis. Ja, nee, je hebt gelijk. Dus jij zegt tegen mij, nou, dat had je wel kunnen voorzien. Ja, het antwoord is, ik uh, nog wordt plaats schuldig. ja. Je vader wordt 87 en zal na een betrekkelijk korte worsteling... aan het eind worden doorgelaten op de dood in. Je denkt nu te weinig aan hem, maar voorbij je 25e ga je hem waarderen... voor wat hij is. Ja, lach maar. Ik hoop trouwens dat jij straks door jouw zoon... op vergelijkbare wijze te grazen wordt genomen. Dan zul je nog eens terugdenken aan je ongelovige lachje van nu. Uh, ja, zo gaat dat. Ik was niet leuk voor mijn vader, denk ik. Tussen mijn vijftiende en mijn vijfentwintigste En... Uh, en dan bedoelt u? Nou, dat ik... Dat ik hem niet nodig had. Emotioneel niet nodig had. Niet uh, als een raadgever in mijn leven had. En ook... Terwijl u half ongelukkig was? Ja. Als je mijn vader daarover zou kunnen interviewen... zou hij zeggen, ik heb, het, ik heb er ge ik heb geen idee van. Nee, dit is, dit is het eenzame ongeluk van een puber en dat... Daar praat je niet over. Hij had nog toen een jaar of 18... 19, was dan in die fabriek bij Philips werkte. Ja, maar dan eh, daar zat ik juist goed... in zijn waarneming. Want dat was die goede baan. Dat was ja, een gemis. Um, dat weet ik niet, want ik had hele goede vrienden. Als ik het echt alleen had moeten doen... dat was vreselijk geweest, maar daar was er geen sprake van. Mm -hmm. Omdat Dick, die jeugdvriend... die altijd sprake kon... Uh, Dick en ik, we waren allebei precies even ongelukkig in onze baan. Leuk hè? Allebei, dat is heel belangrijk, dat, dat, dat overlapte exact. Maar met mijn vader zou ik daar geen gesprek over hebben kunnen voeren, want hij begreep niet goed waar het om ging. Omdat het twee verschillende werelden waren? Ja, ook, maar, ook omdat hij hertrouwd was. Hij hertrouwde toen ik 14 was. En dat was geen leuk huwelijk. Voor ons, voor de kinderen niet. Voor hem wel. En die twee hebben een heel leuk leven gehad samen. Ja. Een stiefmoeder. Dus Een echte stiefmoeder. was gewoon niks. Alle kinderen stormden het huis uit. Ja, ik was de jongste. Ik moest, ik moest het langste blijven. Um, het is die pech. Maar je voelde ik... zich niet veilig of niet beschermd of wat? Nee, dat niet zozeer. Maar gewoon onbegrepen. Maar die generaties lagen ook ver uit. Eindhoor. Mijn vader is uit 1907. Ja, ik heb het steeds over de Beatles. Maar de Beatles stonden voor iets. En dat iets, dat kenden zij niet. En dus we waren het eigenlijk overal, ten diepste, over oneens. Over seks, over haar, over goede smaak, over religie, over politiek. Jongen, je kon het niet noemen. Kleding, begrijp je? Het was, we waren het alle, over al die dingen volstrekt oneens. Ik vond die kerk natuurlijk een belachelijk misverstand. En mijn vader vond de stoon zich schoften. Dan kom je niet tot elkaar, nee? Nee, dacht ik niet, nee. Nee. Maar waarom schrijf je dan ook dat je hoopt dat jouw zoon je op vergelijkbare wijze te grazen neemt? Nou, dat is in verdediging van mijn vader. En dat is een soort... Uh, wat jij hem hebt aangedaan, ik hoop dat een ander jou dat ook nog eens een keer aandoet. Als ik daarop terugkijk, ben ik daar niet, uh, ik, niet trots op dat ik zo afstandelijk was ten opzichte van mijn vader in die jaren. Maar... Ik denk dat ook ik met mijn zoon dat heb moeten doorstaan, die, uh, dat afstand nemen. En dat ik daar... Uh, natuurlijk de, precies de pijn aan heb geleden... waarvan ik dus denk, maar dat weet ik niet goed hoor. Want dat heb ik nooit aan mijn vader gevraagd. Maar waarvan ik denk dat mijn vader dat ook zo ervaren heeft. Waarom, is mij, waarom gaat mijn kind weg? En het komt niet meer terug. Jouw ja, staat je te wachten, zeggen mensen dan. Maar wat verdwijnt er dan? Wat gaat er dan kapot? Of? Dat kind waarvan je elke stemming aanvoelde... precies wist wat hij wilde... En met wie je uren kon voetballen met een propje papier. Al die dingen. En dan komt daar iets anders uh, voor in de plaats. En, een jonge man die geen behoefte heeft om te vertellen... waarom die s morgens om, uh, om vier uur brak thuiskomt. Ik voelde zich overbodig worden. Ja, je wordt overbodig als vader. En dat, en dat is natuurlijk het, dat is, dat is het goede eindstation. Daarom? Dus ik dacht, waarom die somberheid daarover? Nou, dat, dat verdriet van die... Uh, het verdriet over het weggaan van dat van makkelijke bezit. Bezit is een beetje een raar woord, maar je bent met je kind zo uh, vertrouwd... en dan ontstaat er een situatie waarin het gewoon niet meer zo is. Zeg maar, dit gesprek, hè, dit klinkt toch een beetje als... en ook die, eigenlijk die hele brief, als ik hem uh, zou herlezen... van, ik heb het toch maar een beetje uitgehouden in dit leven... Ja, ik denk dat die, die tobberige ondertoon dat, dat correct is, ja. Het is dus niet een masker? Nee. Beckett ging op een dag naar een cricketmatch. Hij was een cricket. Het is Londen. Het is zaterdagmiddag. En een vriend zei tegen hem tijdens de wandeling... op weg naar de cricket ground. Well, Sam, a day like this. You know? Beautiful weather. We're in London. We're going to Lords. Wouldn't you say it's a wonderful life. <laughs> en Sam zei... I wouldn't go as far as that now. <laughs> Wat weer komisch is, ja. Yeah? Maar daaronder zit een constatering... die ja, dit is, ik zou dat willen onderschrijven. En ik denk niet dat het komt door mijn werk... mensen denken, oh je ziet ze van ellende in zijn werk. Dat is het niet. Ik ga niet naar mijn werk toe... met oh god, moet ik, dat, dat is helemaal niet zo. En ik heb er plezier in, in mijn werk... om mensen aan het lachen te maken. Om daar, daar, daar, daar bovenuit te stijgen. Omdat ik wel weet dat het niet zo genig is. Het kan meegeld zijn dat de kracht van uh, mensen die het, het concentratiekamp dan uiteindelijk doorstonden. die lag natuurlijk heel veel. niet in de constatering dat het wel meeviel. maar in, in humor. om te proberen daaruit daar weg te komen op die manier. En hij vertelt een verhaal van een man die bij het ochtendappel. niet goed staat en die krijgt een dreun in zijn gezicht van een ss -er. En die man die zegt als die ss voorbij is. eindelijk past mijn gebit. En uh, kijk, zegt Gemiddeld, als je, als je daarmee in het, in het gelid kunnen staan tijdens een appel... dan heb je een kans in het leven. Dan, dan is het, maar dat doet niks af van dat kutkamp waar je in zit. Natuurlijk. Ja. Maar ik wil niet zo somber eindigen. Nee, dat we nog eens één we... een prachtig levensmoment dan... uit het leven van Bert Keizer halen. Verliefdheid. Maar ik moet je zeggen dat ik dat in al zijn intensiteit... en ware omvang maar één keer meegemaakt. En was dat met uw huidige vrouw? Ja. En Marijke ben ik tegengekomen toen ik 6, 37 was. En u zegt niet dat het Marijke is omdat u anders gelazen krijgt thuis? Nee, dit is een, dit is een bekend geheim. Nee hoor. Nee, maar dat is waar. Dat, maar, maar, dat was ook een, een enorm geluk. Ik, ik kan... Weet u die dag nog? Dat het ontstond? Nee, dat is, dat is vrij geleidelijk. Ik had het zelf niet in de gaten. Maar ik liep wel steeds over haar te jeppen, ook thuis... Wat een, dat, wat een levenskunstenaar. Tegen uw eerste vrouw? Ja. Dus Bert Keizer en de vrouwen. Nou, dat is echt een enorme expertise. Ik dacht het niet. En dus ik ging volledig onderuit. U zei straks, als je nou mensen vraagt in het verpleeghuis... Goh, wil je het leven nog een keer overdoen of wil je nog een keer... dat de meeste mensen nee zeggen... Maar stel nou dat u het moet gaan doen. Wat gaat u dan anders doen? Ja, dat is een hele leuke vraag die je nu stelt. En ja, neem niet kwalijk om. Maar hier is in filosofie al eens over nagedacht. En het antwoord is natuurlijk... Als ik, het, hè, als ik mijn leven nog een keer mag leven... dan doe ik natuurlijk precies hetzelfde. Want je zei net, wil je je leven nog een keer leven? En dan kun je niet aan toevoegen... maar dan met nu andere opties. Want dat is niet hetzelfde leven... Goed, maar die opties geef ik u. Kijk nou, die, die weifeling zegt weer dat ik dat niet zo goed weet. Dat betekent dat u ook van weinig dingen spijt hebt. Ja, ik ben inderdaad niet iemand die terugkijkt op zijn leven... en die denkt van, oh god, wat een stapel misverstanden. Nou ja, het was wel een beetje de bedoeling met de brief. Nou ja, niet die stapel misverstanden, maar om die jongen van 19... te waarschuwen op een bepaalde manier van jongen. Die kant gaat het op beseft dat. Ja, en dan kan ik nu hè, dus terugblikkend zeggen... Dat het, dat het geen afschuwelijke kant op ging. En, dat ik, en, en, en zonder dat ik zeg... nou, ik heb wel een uh, fantastisch leven gehad. Maar het is niet zo dat ik erop terugkijk... met een uh, gevoel van... Uh, jonge jonge, jonge, jonge... wat een, hè, wat een ja. aantal misgrepen. Nee, nee precies. Fatale maar, misgrepen. Nee, maar misschien u, was u wel graag van dat tobberige op een gegeven ogenblik verlost. Ja, maar dan vraag je... wil je een ander karakter hebben? Dat is ook een hele moeilijke vraag... Ik weet niet hoe dat is. Andere karakters. Over het leven als tobben gesproken. Het christendom bestaat er natuurlijk een kampioen van. Die hebben zich. Die hebben zich alsof het een club is die niet deugt. Maar dat is natuurlijk een hele, een hele belangrijke levenswijsheid. Die in, in de christelijke visie besloten ligt. Namelijk. Wat ik zeg. Het is een klote planeet. Ja. En hierna. Hierna, hierna, wordt het, hierna wordt het redelijk. Maar waarschijnlijk zelfs heel goed. En dat komt uit die constatering. Die die jij mij zo kwalijk neemt, dat het hier namelijk helemaal niet leuk is. Maar goed, van dat katholicisme heb jij al vrij snel afscheid genomen. Jawel. Ondanks maar... dat je misdienaar bent geweest en een priesterwens hebt gehad, volgens mm. mij zelf. Ja, ook nog. Zou nog niet zo lang geduurd hebben, denk ik, maar... Een minuut of tien. <lacht> Toen de aard van het celibat tot mij doordrong, toch maar niet. Maar dus dat opzien tegen de dood... En ik zei, katholiek jongetje, dat is iets dat, dat kun je nooit meer. Bij mijn kinderen zullen dat anders ervaren. Maar ik ervaar dat zo dat, uh, dat het jammer is dat er geen leven is na de dood. Hoewel ik natuurlijk, filosofisch gesproken weet dat het echt een onzinnige zeg maar, kletspraat is. Hè, dat hele gedoe over leven, nou, ja, gefeliciteerd. Fijn dat je dat zo ziet. Uh, maar ik ben geboren in een wereld waarin het gewoon aan de orde was. Waarin je na de dood op een leukere manier verder ging. Dan zou teruggang naar het katholicisme toch een fantastische oplossing zijn. Nee, want ik geloof er niet in. Geen leven na de dood. Het komt niet goed in het eind. Nou, dat vind ik niet eerlijk. Niet goed? Het, het, het eindigt gewoon. Ja, maar ik had zo graag dat er, een, dat er daarna, na de aftiteling... dat we dan overstaken naar... En dat is er niet. Dank. We deden het graag bij Vlager. Ik vond dit echt een fantastisch mooi gesprek. Jurgen Maas interviewde Bert Keizer in een bijdrage van de Icon... getiteld Brief aan mijn jongere ik, eerder uitgezonden in 2009. U luistert op Radio 1 naar Woord van de VPRO. Het is uh, bijna tien minuten voor zeven. En dat betekent dat we in mijn laatste nacht nog heel even tijd hebben... voor een bijzondere bijdrage van een luisteraar. En niet geheel toevallig gaat die bijdrage over afscheid. De introductie heeft Jan van der Avoort de bijen zelf geschreven. En die luidt als volgt. Van tekstdichter tot en met gelouterde schrijvers over afscheid nemen... heeft vrijwel iedereen zich ooit gebogen. Je kunt een hit scoren of 300 pagina's over afscheid schrijven... en daarmee je persoonlijke ritueel creëren. Maar wat nu als je geen afscheidsritueel kunt beleven? Als het afscheid door een onverbiddelijke hand gestuurd wordt? Wat als er geen tijd of ruimte is voor een laatste kus? een omhelzing of een warme handdruk. Dan helpt wellicht de kop koffie die voor je ingeschonken wordt... en een kleine, warme hand op je schouder van verdriet. Het verhaal Winkelhaak gaat over afscheid nemen... van een vriendschap die nog maar nauwelijks groeide. Het mooiste moment van de dag vindt hij de vroege ochtend... Het maakt niet uit welk jaargetijde, alhoewel hij een lichte voorkeur heeft voor de grens tussen lente en zomer, omdat hij niet zichtbaar is, maar wel te voelen. Ook vandaag genoot hij van de vroege ochtend, zelfs met de winter al diep in zijn botten. En net als elke morgen las hij de krant in zijn geruite ochtendjas, met winkelhaak die zijn vrouw nooit wilde maken. Ik haal een nieuwe voor je, had ze al vaker gezegd. Gooi dat kapotte ding toch weg. Ik maak het niet hoor. Wie gaat dan ook in zijn ochtendjas op de fiets? Nou ja, had hij toen een beetje verongelijk gereageerd. Hij was zo vroeg die dag en ik had een presentje voor hem klaarleggen. Ja, en het resultaat? Een winkelhaak, had zij snipper geantwoord. Is het dat waard geweest? Voor mij wel, had hij toen een beetje erover gezegd. Voor mij wel. Oh, hij wist wel dat de snibbige toon uit haar mond niet zo bedoeld was. Er zat meer goede, wat onbehouwen zorg in haar woorden dan lelijkheid. En hij was er nooit boos om geworden. Behalve vandaag, toen ze juist de postbode zijn brief terug bezorgd had. Toen was hij ineens enorm ongerust geworden. Zij had zijn reactie zeer overdreven gevonden en argumenteerde met ongemeen felle woorden. Ze klonk zo afgemeten, snauwerig dat hij er draaierig van werd. En vandaag. Voor het eerst in meer dan veertig jaar had hij haar in gedachten verwenst, omdat zij het gewoonweg niet begreep. Ik heb je toch gezegd dat ze niet te vertrouwen zijn? Vertel mij wat. Annie zei het ook al. Hij probeerde haar opmerking niet te horen, maar dat lukte niet goed. Het sneed door hem heen, net zo koud als de winter zijn botten ooit kon raken, ijzig en diep. De rest van haar betoog camoufleerde hij met het luidruchtig naar binnen slobberen van de hete koffie en er overdreven breed uit door de krant te De eerste ontmoeting was een near accident geweest, zoals ze dat in de vliegerij noemen. Hij in zijn geruite ochtendjas, toen nog zonder winkelhaak, en hij had een sjaal om, want het was koud... En van het plaatje door het gangetje naar de straat vond hij te fris om zonder te gaan. Net toen hij uit het gangetje het trottoir opliep, waren ze bijna tegen elkaar gebotst. Hij met zijn kliko aan de hand en de jongen in het zomerjek met zijn zware fietstassen. Ze schrokken allebei en hij lachte om het bijna ongeluk. Nou, ook goedemorgen, had hij gezegd. De jongen in het zomerjek had alleen geknikt en een beetje schuldig gekeken. De week na de bijna fatale botsing troffen ze elkaar weer. Nu niet bij het gangetje, maar bij de voordeur waar hij de kliko steeds zette. Toen hadden ze voor het eerst ook met elkaar gepraat. Met handen en voeten, want de jongen met het zomerjack sprak zeer gebrekkig Engels. Met de loop van de weken verdween de kou uit de lucht... en de ontmoetingen werden frequenter. Ook zonder kliko, maar steeds op hetzelfde vroege uur. De jongen was elke dag stipt... En hij vond het leuk om hem op te wachten. Bij het hekje. Vaak met een mars. Of met van die energiekoeken. Met krenten erin. Dat kon zo'n jongen wel gebruiken, vond hij. En altijd met een woordje. Koud, mooi weer, tot ziens. En meer van die kleine vriendelijkheden. En die werden altijd met een brede glimlach aangenomen. De koeken en de woorden. Als het mooi weer was, dan zei de jongen... Mooi, mooi. En als hij het koud vond dan zei hij koet, koet. En hij vond het nogal eens koet... want hij had alleen maar een zomerjek. Niet eens een sjaal. En vaak riep de jongen achteromkijken nog eens een keer... dank u, minair. En dan zwaaide hij met een koek of met een mars. Maar vorige week, bijna een jaar en woorden als minair... en toen morgen later... stond hij op een frisse ochtend met de kliko... en een pakje energiekoeken in de hand op het stoepje. Maar zijn vriend... Met zijn sjaal was nergens te bekennen. Geen lachend gezicht, geen meneer en geen krant. Na een krantloze dag of twee had hij maar eens een briefje geschreven. Met een eenvoudige adressering. Aan de krantenjongen met het zomrejek had hij op de envelop geschreven. AZC, Borgerheim. Die zou vast wel aankomen, dacht hij. En zo was het want ik kreeg zelfs een briefje terug... maar met een notitie op de achterzijde... dat de krantenjongen Andel eigenlijk uitgewezen zou worden... maar dat hij ervoor gekozen had met onbekende bestemming te vertrekken. Hij liet zijn krant zakken, keek wat wezenloos naar buiten... en zei ineens, als Andel zijn schaal maar omdoet. O, oh, heet die jongen Andel, zei zijn vrouw aan de andere kant van de tafel... En dat klonk ineens heel lief. Wil je nog een kop koffie? Hij sniffte een keer en terwijl Zijver hem een tweede kop koffie inschonk, kneep ze zacht in zijn schouder. En met dit korte luisterverhaal over een grenzeloze vriendschap... die verloren gaat in politieke besluiten getiteld Winkelhaak... sluiten we deze aflevering van VPRO's Woord op Radio 1 af. Het was een bijdrage van Jan van der Avoort de Bijen. En niet voor niets ging dat over afscheid nemen. Een van de moeilijkste dingen om te doen, volgens mij. En toch is dat moment nu aangebroken. Dit was mijn laatste woord. Vandaar dat u de hele nacht dingen hoorde langskomen... die in het rijtje van mijn persoonlijke favorieten passen. Een soort Nora's nachtcafé met mooie denkers... sterke vrouwen, bevlogen makers en vrijmoedige vertellers. Samengesteld door ondergetekenen dus. Woord gaat in het nieuwe seizoen gewoon door... maar ik zal daar vanaf volgende week dan niet meer bij zijn. Rolf... Wijbrands, die mailt het volgende. Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. Nu resten mij nog de opgeslagen podcasts als herinnering. Voor de VPRO resten de goede programma's... maar de presentatie is belangrijk voor de afname. Wat dat betreft is echt radioluisteren genieten van een gerecht. Een vriendelijke serveerster is de helft van je klandisie. Al dus Rolf Wijbrands. Hartelijk dank voor dit mooie bericht. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links. En uh, die zijn te vinden op facebook.com slash woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord@vpro.nl. De techniek hier was in handen van Anne Bakema. Zometeen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. En daar zit Mark Visser en hier zat Nora Romanesco. Ik sluit af met de allerlaatste woorden van mijn vader. Het mogen jullie goed gaan. Dag.